hebben gerund. Bij de actie is niemand gearresteerd. De politie zegt dat daar rust voor is gekozen. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben gisteren in het luchtruim van Estland een Russisch verkenningsvliegtuig onderschept. Het Russische toestel is door Portugese piloten uit het luchtruim van het NAVO-land begeleid. De afgelopen tijd zijn er vaker incidenten met Russische vliegtuigen die NAVO-grenzen schenden. Kosovo is door het Internationaal Olympisch Comité als voorlopig lid geaccepteerd. Daarmee kan Kosovo met een eigen team deelnemen aan de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. De toelating van Kosovo als zelfstandig land moet nog wel worden goedgekeurd... door de algemene vergadering van het IOC in december in Monaco. Erkenning van Kosovo door het IOC valt slecht in Servië. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië... en die onafhankelijkheid is door Servië niet erkend. Het weer, het wordt vrijwel overal droog en er komen enkele opklaringen. Het koelt af tot 8 graden vannacht. Morgen hebben wolken de overhand en valt er af en toe regen of motregen. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1030. Mijn naam is Benno Veugen en uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma maar we gaan beginnen met de aller, maar dan ook de allernieuwste cd van Terry Oldfield, Sweet Awakenings. En uh, Terry, ja, het verleden week was hij voor zelfs drie concerten in Nederland. En ik heb er een van mogen bijwonen, het was weer fantastisch... Ga maar eens lekker van genieten. Terry Oldfield hierop zie je hem zonvoorts. gumbula we usothi gumbula we gumbula jaluje gumbula jaluje usothi gumbula kutufunqhenela abantu usothi gumbula kutu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 De militair die vanmiddag in de Canadese hoofdstad Ottawa werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De militair stond als erewacht bij een oorlogsmonument toen nog een onbekende man het vuur op hem opende. De schutter is doodgeschoten toen hij het nabijgelegen parlementsgebouw invluchtte. Over het motief voor de aanslag in Canada is nog niets bekend. De politie heeft op acht plaatsen in Nederland invallen gedaan... in verband met een groot onderzoek naar een criminele bende. De bende hield zich bezig met hennepteelt en zou fraude hebben gepleegd. Er zijn geld en goederen in beslag genomen. Bij de actie is niemand gearresteerd. De politie zegt dat daar bewust voor is gekozen. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben gisteren in het luchtruim van Estland een Russisch verkenningsvliegtuig onderschept. Portugese piloten hebben het toestel uit het luchtruim van het NAVO-land begeleid. Afgelopen tijd zijn er vaker incidenten met Russische vliegtuigen die NAVO-grenzen schenden. In het onderzoek naar de bende van Nijvel is een nieuwe arrestatie verricht. De Belgische politie heeft een voormalige tweede man van een extreemrechtse groepering opgepakt.